Ruim een derde een flexcontract. De piloten van Transavia hebben het werk neergelegd. De staking duurt tot 12 uur vanmiddag. Tot die tijd staan in totaal 30 vluchten gepland, de meeste vanaf Schiphol. Volgens de vakbond zal hooguit een handjevol vliegtuigen nog opstijgen omdat niet alle piloten meedoen. Toch kunnen duizenden passagiers niet vertrekken en dat terwijl een deel van het land kokusvakantie heeft. De piloten eisen een hoger salaris en een stabiele rooster.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 En de Spelen in Zuid-Korea zitten erop voor snowboardster Cheryl Maas. Ook op het onderdeel Big Air wisten ze zich niet te plaatsen voor de finale. De 33-jarige Brabantse stond na de eerste run op de 17e plaats... en moest bij de tweede run risico's nemen... om bij de beste 12 in het klassement te komen. En bij de landing viel ze. Maas schreef afgelopen week ook al naast de finale van de slopestyle. Ook toen viel ze.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 Met Teun Verstegen. Het is uh, maandag 19 februari 2018. Goedemorgen en uh, welkom bij een frisse start van je werkweek hier op NPO Radio 1. Zometeen hoor je hoe de nieuwe auto van Max Verstappen er zo'n beetje uit gaat zien. Welke speciale dates de Nederlandse spoorwegen organiseerden op Valentijnsdag. En natuurlijk hoor je onze huiskolumnist Stijn van Nuland. Laat ook even weten hoe jouw maandagochtend eruit ziet. Ben je al op weg naar werk? Zit je gewoon nog net zo om twee minuten over vier nadat je wekker is gegaan nou, net aan de koffie? Dat kan je allemaal laten weten. Dat hoor ik graag via de gratis Radio 1-app. En uh, eerst uh, blikken we nog heel even kort terug op, uh, op de week die geweest is. Want dat doen we altijd ook in fris. Dan kan je hem echt helemaal afsluiten. Uh, herken jij de nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen week? Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging... dat Nederland een minister van buitenlandse zaken verdient... excuus... die boven elke twijfel verheven is. Ja. En jij? Ehm, uh, nee, nog niet, nee. Ja. Ik wel. Nee, nog niet. En jij? Uh, heb je het een beetje kunnen raden? Het was inderdaad echt een week in geluid. In een uh, notendop hoorde je de afscheidsspeech van Halbe Zijlstra... als uh, minister van Buitenlandse Zaken. Hij, uh, hij moest opstappen. En je hoorde natuurlijk ja, de, de stofzuigen. dus de hout, huishoudbeurs... die is uh, begonnen in Amsterdam. Verder werd uh, deze week de nieuwe wet... over het donorregistratiesysteem aangenomen door de Eerste Kamer. En als laatste hoorde je Jim van der Zee. Hij won afgelopen vrijdag de Voice of Holland. Dit is een van de meest, uh, meest fijne plaatjes die de afgelopen weken zijn uitgekomen. Dit is uh, de nieuwe mos van hun, uh, uh, hun gelijkersnaamde EP. Het is Human Heart op Radio 1. Don't try anything before the for a while. Trying to sober up before it get you out of style. Same model. Er zit een soort loopje in, van wat de hele tijd doorgaat. Van die, uh, ik weet niet precies hoe het heet. Het is in ieder geval uh, de nieuwe mos hier op Radio 1. Het zal u uh, niet ontgaan zijn. De afgelopen woensdag was het uh, Valentijnsdag. De NS greep deze kans aan om speciale valentijns in het leven te roepen. Ouderen gingen speeddaten op Rotterdam Centraal... om hun plekje in deze trein te bemachtigen. En onze verslaggever Ruben van Haften ging mee... en er sprak onder andere met de organisator van het Valentijnsfeest... met de wel heel toepasselijke naam, Roos Fransen. Wat er gaat gebeuren vandaag, het is natuurlijk Valentijnsdag... de dag der liefde, en we zijn neergestreken op Rotterdam Centraal. Je hoort het ook, we zijn in de grote stationshal. Uh, we zijn bij de piano... En en wat we daar gaan doen is, we gaan speeddaten. En dat doen we met 60-plussers. We hebben 10 mannen, 10 vrouwen. En uh, om de 5 minuten wordt er gewisseld. En dan om uh, half 10 gaan we de balans opmaken. Hoe vaak heeft Cupido raakgeschoten? Ja, waar uh, deze mensen naartoe gaan. Hè, ervan uitgaande dat er een klik is van twee kanten. De ultieme stad der liefde is Parijs. Ja, dus, ik, ik geef het altijd eerst aan de dame. Wat zijn de plannen voor uh, Parijs? Voor oh, Parijs. Nou, in ieder geval kijken naar Parijs. O, oude dingetjes uh, misschien wel opzoeken. Ik ben er wel eens vaker Dames en heren. <treeks> Wat brengt jou nou hier? Wat brengt jou hier? De trein bracht me hier. Ja, dat je bent, de eerste, je bent de eerste die het zegt. Ik had het al eerder verwacht. Ja, heeft dat nog niemand gezegd? Nee, die zeggen allemaal keurig waar ze vandaan komen. Ja, maar dat vraag je niet. Je vraagt... Wat brengt je hier? Ja, ja, de speeddates zijn dus volop bezig. Maar willen de andere NS-reizigers eigenlijk niet stiekem meedoen? Ja, dat had ik wel leuk gevonden. Ja. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Misschien een volgende keer beter? Nu is het in ieder geval tijd voor de speeddaters om hun favoriete naam op te schrijven. Met wie gaan zij straks naar Parijs? Helaas is die keuze niet altijd even gemakkelijk. En u heeft al iemand in gedachten, waarmee u graag uh, naar Frankrijk gaat? Ja, tw twee. Twee? Oh, dus daar gaat u nog even over nadenken. Nou, nee, ik, ik schrijf er gewoon twee op. Dan zijn alle namen opgeschreven. Wie gaat met wie naar Parijs? Nou, het eerste koppeltje waar Cupido uh, raar geschoten heeft... laten we het zomaar noemen... Hans en Saskia. Waar is Hans en Saskia? Ines en Wim. Ines en Wim, kijk. De matches zijn bekend. Iedereen mag mee naar Frankrijk... In de trein ben ik benieuwd waarom onze deelnemers eigenlijk meedoen. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben aangemeld door mijn zus, een van mijn jongste zussen. En ik zag ineens een mail voorbij komen Ik denk, oh jee, het is weer zover, maar ik ben er altijd heel spontaan in en ik uh, ga er altijd heel positief in. Dus, uh... En ik vind het ook leuk, moet ik zeggen. Ik ben alleen, want mijn vrouw is uh, zes jaar geleden overleden. En ja, ik vind het uh, prettig om wel uh, ja, met mensen om te gaan. En uh, ik hoop gewoon weer nieuwe mensen te leren kennen. Dat is eigenlijk een beetje mijn doelstelling. Eenmaal in de Franse hoofdstad aangekomen... gaan onze dates er gelijk vandoor voor een gezellig dagje met z'n tweeën. Reden genoeg voor mij om even de stad in te gaan... en te vragen wat de Fransen nou zelf zo bijzonder vinden aan Parijs. Ik denk dat Parijs een van de mooiste steden ter wereld is. De meeste mensen komen vooral voor de architectuur of geschiedenis. Parijs is het centrum van onder andere lekker eten en mode. En natuurlijk zijn monumenten als de Arc de Triomphe en de Eiffeltoren geweldig. Dit vind je nergens anders op de wereld. Ik vind het een geweldig idee dat Nederlanders hier komen voor Valentijnsdag. Ik zeg u, welkom. En dan is de dag alweer voorbij en de matches verzamelen zich weer op Gare du Nord. Niet iedereen had een match vandaag, maar is dat erg? Nee, geen uh, directe match. Er waren uh, heel veel uh, leuke mensen, maar ja, uh, dan moet je er twee opschrijven. En ja, dat was toevallig. Bij mij was dat uh, geen match. Nou, uh, dat, maak, dat maakte mij niet uit. Uh, ik had eerder voor Parijs ingeschreven of die uh, match. Dat was een uh, toevallige bekomstigheid geweest, dus... Uh, Nee, daar zit, ik, daar, zit, daar zit ik echt niet om te, om te treuren. Daar is mijn dag beslist niet op bedorven. Ook de niet-matches hebben zich dus prima vermaakt. Aan Ines, die een match had met Wim, vroeg ik nog om één laatste liefdestip voor ouderen: als je kan speed daten, als 60-plusser, als grijze tijger. Rrr, gewoon doen. Het is nu half elf in de avond en we zijn weer terug op Rotterdam Centraal. De plek waar het vanmorgen om kwart over acht allemaal begon. De trein rijdt weer verder. De dates zijn weer naar huis. En of daar nog een vervolg op komt, moeten we nog afwachten. Maar één ding is zeker. Het was een prachtige dag. Vol met... Je een uh, verslaggever van uh, een, uh, onze verslaggever Ruben van Haften. Die mocht speeddaten met uh, 60-plussers. En wij van Fris wensen alle deelnemers natuurlijk heel veel geluk... in de hopelijk net opgebloeide liefde. Vandaag dan wordt de nieuwe auto van Max Verstappen gepresenteerd. Vorig jaar was het niet per se heel succesvol wat zijn auto betreft. Dus uh, hopelijk voor hem wordt dat dit jaar beter. Uh, aan de telefoon Jan van der Burgt van Racing News 365. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag presenteert Red Bull dus die wagen. Ja. Uh, er wordt bekend wat de nieuwe wagen van onze Max Verstappen wordt. Is hij er aan toe aan een goede nieuwe wagen... Ja, Max Verstappen uh, is altijd uh, toe aan een, uh, aan een uh, goede wagen. Uh, natuurlijk is het afwachten in hoeverre uh, deze Red Bull uh, RB14, waar we het over hebben, uh, dat gaat zijn. Maar uh, Max is zeker toe aan een, uh, aan een goede auto en een, uh, het liefst een winnende auto natuurlijk. Ja, Nog heel even terug naar, uh, naar vorig jaar. Waar zat voor hem het grootste probleem wat die wagen betreft? Nou, de auto van vorig jaar uh, uh, die kwam op het circuit, kwam niet helemaal uit de verf. Uh, wat daar uh, gepresteerd werd, kwam niet helemaal overeen. Met de verwachtingen die ze hadden. vanuit uh, de diverse metingen aan het begin van het seizoen. En uh, uh, uh, nou verdiende Red Bull wel de credits. voor de manier waarop ze die auto uh, gedurende het seizoen hebben ontwikkeld. waardoor uh, Max Verstappen in de slotfase van het seizoen. natuurlijk nog zo mooi die twee, uh, twee overwinningen wist te pakken. Ja, want uh, de, dus, uh, hij had vooral in het eerste deel van het seizoen echt heel veel pech. Hè? Heel veel plek. Ja, dat klopt inderdaad. En uh, ja, goed, zo, uh, zo uh, liep hij een uh, enorme achterstand op, op bijvoorbeeld zijn teamgenoot. Uh, en dat was jammer, want uh, de verwachtingen waren volgens een hoog gespannen. En uh, ja, goed, die heeft Red Bull als team niet helemaal uh, waar weten te maken. Maar dit jaar nieuwe ronde en nieuwe kansen. Oké, okay, nog één vraag over vorig jaar dan. Hoe kan het dat uh, zijn teamgenoot eigenlijk wel een goede wagen had en Max niet? Dat zijn toch dat is hetzelfde team, dezelfde wagen? Nou, ik denk dat je daar uh, een, een verkeerde inschatting maakt. Uh, de auto van, uh, van, uh, van Daniel Ricciardo, die was niet, uh, niet, uh, niet heel veel beter. Maar Max gewoon had gewoon uh, heel veel pech. Als je ook gaat kijken naar de races waarin ze allebei uh, de finish haalden... Uh, was Max Verstappen gewoon vaker uh, de betere. Dus uh, het is niet zo dat uh, Daniel Ricciardo vorig jaar uh, met dezelfde auto zoveel sneller had. Ah, oh, oké. Okay, okay. nou, dan naar, naar vandaag. Want vandaag wordt die auto gepresenteerd, die RB14... Ja? Ja. Um, wat is daar anders aan dan aan die wagen van vorig jaar? Heb je daar al enig zicht op? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, de, grote vraag, de grote vraag die, uh, die vandaag beantwoord uh, moet gaan worden. Er zijn een enkele reglementswijzing die ervoor zorgt dat je, dat je bijvoorbeeld al weet... dat deze auto voorzien is van een halo, een extra ring boven de cockpit... die uh, de coureurs moet beschermen tegen bijvoorbeeld rondvliegend puin. Uh, de motorkap zal er wat anders uh, uitzien... omdat daar uh, het extra vleugeltje bovenop verboden is. Maar goed, hoe die auto er precies uit gaat zien... Uh, of bijvoorbeeld ook de kleurstelling is gewijzigd... Dat, uh, dat gaan we vandaag om negen uh, om uur zien. Ja, ja, ja, ja. Um, het is natuurlijk uh, zo Red Bull heeft uh, een auto... en Mercedes heeft weer een andere auto. Um, ja. Zou het niet eerlijker zijn als ze gewoon allemaal in dezelfde auto rijden... En, uh, en dan de strijd met elkaar aangaan dat het er echt om gaat... Uh, wie is de beste coureur? Dat, uh, dat, is, uh, dat is zeker ook een interessante formule. Uh, daar zijn natuurlijk al raceklasses uh, voor die uh, op die manier uh, in, in elkaar steken. En de formule 1, ja, die onderscheidt zich uh, van oudsher uh, zich daarin... Dat, uh, dat teams hun eigen auto's ontwikkelen. En dat is, uh, dat is de charme van de sport... Enerzijds en uh, ja, anderzijds kan het daar ook voor zorgen dat een team gewoon uh, een bepaald een stuk beter is. Ja, we willen natuurlijk heel graag dat Max uiteindelijk wereldkampioen wordt. We willen um, ontzettend graag dat hij wereldkampioen wordt. Ja. Zou dat er dit jaar al in kunnen zitten. Uh, zou het erin zitten? Ja, dat is afhankelijk van, uh, van hoe goed die uh, auto is. Uh, uh, we mogen sowieso vuurwerk van Max Verstappen gaan verwachten. Zoals we eigenlijk uh, van hem gewend zijn geraakt over de laatste jaren. En waarschijnlijk gaat hij ook meestrijden om overwinningen. Maar Max Verstappen is niet de logische favoriet. Dat zal uh, dat toch echt Lewis Hamilton zijn, uh, uitkomend voor Mercedes. Die voorsprong van Mercedes, die uh, dat team de laatste vier jaar heeft opgebouwd. Ja, er is eigenlijk niks wat erop wijst dat ze dat kleine stukje voorsprong niet nog steeds zullen hebben. Nee, nee, nee. nee. Dus Lewis Hamilton, als jij dan toch oh. ergens je geld op moet zetten, dan zet je het op hem. Voor, voor, voor, de, voor de wereldtitel het zou ik in eerste instantie mijn, uh, mijn geld zetten op Lewis Hamilton, ja zeker. Uh, met, uh, met Max Verstappen als, uh, als, als uitdager. Ja, waar, waar beginnen ze dit jaar met racen? Wat is de eerste wedstrijd? Uh, de eerste wedstrijd is op uh, 25 maart en die vindt uh, plaats in, uh, in Melbourne, Australië. Uh, is dat een beetje een parcours dat, uh, dat Max uh, ligt? Uh, nou, goed, vorig jaar heeft hij bijvoorbeeld uh, kwam je daar, uh, kwam daar al, uh, al goed uit de verf. In de jaren hiervoor moet ik zeggen. En uh, heeft hij het Lewis Hamilton al wel eens moeilijk gemaakt. Uh, uh, uh, maar goed, de, de, circuit moet de auto moet natuurlijk ook uh, maar net liggen. En uh, dat zijn vragen ja, die, gaan, uh, die gaan juist op dat circuit tijdens de eerste race beantwoord worden. Ja, vandaag om 9 uur. Dan gaan we hem zien. En dan weten we ook wat er anders is aan de auto van uh, Max Verstappen. Jan van der Burg van zeker. Racing News 365. Dankjewel. Heel graag gedaan. 31 mei 2015 was de derde keer dat ik Fleetwood Mac zag in zes jaar tijd. Ken je dit verhaal? Nee. Je zit me aan te kijken, Jori nee. van de Ghee. Dit ken ik niet, nee. Oh, nee, nee. Het, was, uh, het was voor het eerst dat uh, Christine McVie, de, de nou, welbekende zangeres van Fleetwood Mac, een van de twee, voor het eerst in 16 jaar weer meedeed. Speelde ze onder andere dit nummer, maar ook echt mijn, nog, nog een favoriet van mij, The Chain. Maar Christine had een beetje veel whisky gedronken de afgelopen jaren. Het was echt was zo jammer. Het ging echt volgens mij drie octaven naar beneden. Oh. Fleetwood Mac dus. En second-hand nieuws. Juri. Yes. Ja, je hebt uh, nieuws dat de show niet gehaald heeft. Maar ja, nu dus eigenlijk... Ah. De show toch haalt. Ja, dat is een ingewikkelde constructie. Maar ik wilde het toch uh, een keertje uitproberen. Uh, wat heeft de show niet gehaald, maar dus nu op deze manier wel? Uh, personeel van een ambulance die in uh, Engeland uh, aan het werken waren... Uh, naar een noodgeval zijn gegaan. Die kwamen terug van een noodgeval, terug bij hun ambulanceauto. En die kwamen een bizar briefje op hun voorruit tegen. Um, uh, ze stonden geparkeerd op een parkeerplek. Die nou ja, handig zou zijn, neem ik aan, voor dat moment. Alleen daar was de eigenaresse van die parkeerplek niet zo heel blij mee. En dus liet ze een briefje achter op de ambulance. Uh, dat is uh, vertaald naar het Nederlands. Als dit busje niet voor nummer 14 is... en dat was dus de vrouw van nummer 14 God, God, haar huis... Ja, dan heb je geen recht om hier te staan. <hijf> het kan me niet schelen, ook al bezwijkt de hele straat. <hijf> ja. oh, schiet op en verwijder je ambulance van mijn parkeerplek. Nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat is uh, gebeurd in Engeland. En ik heb even, even gekeken hoe dit onderwerp dan leeft in de samenleving hier in Nederland. Uh, parkeerplekken. Het zal uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vast ook een groot onderwerp worden. Want Twitter ligt nooit. Um, zo tweet Ivy. Weet iemand een goedkope slash gratis plek om te parkeren in Eindhoven? Ja, dat is natuurlijk uh, lastig. Ja, buiten de... B B de, ver buiten de ring, denk ja, ik. dat denk ik dan ook. Uh, en Charlotte van Gessel die tweet... Het feit dat ik niet kan parkeren is echt een beperking in mijn leven. Ik weet niet hoe jij zit met parkeren in... Uh... Ik heb geen auto. Oh, nou, dan, dan heb je dat probleem gelukkig niet. En een parkeerplek bij mijn huis waar mijn fiets staat. Nou, daarom. Het zal dus wel een, uh, een big issue worden in uh, Nederland... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op woensdag 21 maart. Dus tot die tijd kunnen we nog genoeg klagen over het parkeren. Juri, dankjewel. Alsjeblieft. Elke week uh, hoort u we ook een bijdrage van onze columnist. Dat is uh, Stijn, van Nuland. Stijn van Nuland. En hij uh, werpt uh, elke week zijn uh, Brabantse blik op, uh, nou, op ons land. Eigenlijk. En dat doet hij natuurlijk ook deze week weer. Ik heb met een serieus probleem te kampen. Ik eet veel te veel chips. Maar echt. En nee, je bent nu niet in het fit girl blokje van Frisbeland. Nee, ik eet gewoon echt veel te veel chips. En er zijn van die momenten dat die chipsliefde mij in vervelende situaties brengt. Afgelopen donderdagavond had ik al gegeten. Ik zat uit de buiken op de bank. Het was ondertussen al een uur of negen en ik had niet echt de intentie om nog de deur uit te gaan. Maar plots overviel mij een spontaan geval van extreme chipshonger. Ik kon eigenlijk niet anders dan de fiets pakken en door de ijzige februarikou naar de supermarkt fietsen. Daar pakte ik voor de ogen van de vakkenvuller die net klaar was om het hele zoutjesgangpad bij te vullen... één zak uit de door hem net zo mooi gespiegelde rij zakken. Snel reed ik naar huis en plofte ik op de bank. Ik trok de zak open en wilde een eerste chipje uit een zak vol plezier gaan pakken... maar wat bleek, ik had een gruwelijke miskoop gedaan. Alle chipjes in de zak waren verkruimeld. Er was niet meer over dan één grote bende snippertjes aardappel. En man, man, man, wat baalde ik daarvan. Ik had mezelf bijna drie kwartier lang zitten verheugen op de sensatie van een verse zak chips... en al die blijdschap en verwachting moesten nu plotseling plaatsmaken voor misère en teleurstelling. Het was het begin van een droevige nacht. Maar mensen met een bovenmatige liefde voor chips zijn niet de enige personen in deze wereld die moeten dealen met teleurstellingen. Er is namelijk niks zo menselijk als af en toe een flinke domper maken. En ondanks alle gouden plakken die me deze week om de oren vlogen, heb ik ook genoeg dompers gezien. De ene na de andere Olympische sporter kreeg een flinke teleurstelling voor zijn kiezen. Vier jaar of in sommige gevallen wel acht jaar werk is in twee minuten tijd in één keer niets meer waard. Trainingskampen, sporters die eten, honderden interviews, sponsoren, dure pakken en ga zo maar door. Alles heb je in het werk gesteld om met succes de strijd aan te gaan voor die felbegeerde gouden schijf. En dan ineens schaat je niet snel genoeg en is het gewoon klaar. En dat is zuur, maar echt heel zuur. Maar zoals mijn moeder altijd zegt, soms zit het mee en soms zit het tegen. Teleurstellingen zijn een meer dan essentieel onderdeel van ons leven... en dat moeten we ons goed realiseren, vind ik. Want wat nou als alles altijd mee zit in je leven? Als je nooit van je fiets lazert. Als je iedere persoon die je op Tinder naar rechts swipet ook direct een match is. Als je magnetronmaaltijd altijd direct goed warm is... als je hem na twee minuten uit het apparaat haalt. Dan zou blijdschap toch niet meer bestaan. En dat is ook niet echt chill, lijkt me. Oké, okay, dit was misschien iets te moederlijk gelul, maar waar is het wel? Je kunt pas genieten van je geluksmomenten in het leven als je ook wel eens minder geluk hebt gehad. Dus als je als topsporter toernooi na toernooi met twee vingers in je neus wint... dan is er weinig lol meer aan als daar nog een gouden plak bij komt. Maar als je tijdens deze winterspelen vol op je plaat gaat op het ijs... dan zal de blijdschap des te groter zijn als je over vier jaar wel een medaille wint. En als ik komende week weer een zak chipjes opentrek en er zitten wel hele chipjes in, dan kan ik ook weer als een kind zo blij zijn. Dus sporters, zet hem nog heel even op. Doe het voor je vaderland en voor al je fans, maar doe het vooral voor jezelf. Om alle teleurstellingen die je gelukkig ooit had, te vergeten. En anders juich ik net zo hard voor je vanaf de bank met mijn zakje chips. Koester je teleurstellingen en meedoen is belangrijker dan winnen. En zo heeft hij weer helemaal gelijk. Onze columnist Stijn van Nuland, die hoor je hier elke maandagochtend in Fris. Afgelopen week draaiden we dit liedje op de redactie, Jorie. Ja. En toen zeiden we: dat nemen we maandagochtend ook even mee. Want als je, moet, ja. als je wekker nu gegaan is, dan moet je blij wakker worden. I like birds. veruit het vrolijkste liedje om mee wakker te worden. I like birds van Eels hier op NPO Radio 1. Voordat je straks echt met de dag begint... is het natuurlijk wel lekker om even te weten... om wat voor maandag het gaat. Nou, het gaat in ieder geval om maandag 19 februari 2018. Mark Rutte die gaat vandaag op bezoek bij Angela Merkel. Het is asmaandag maandag en het is een feestje... voor deze gezellige, vrolijke snuiter. Michelle Obama, give us a speech. En everyone loupt it. It's fantastic. My wife Melania gives the exact same speech. And people get on her case. En ik. Moet ik er nog bij zeggen dat het Donald Trump is? Hij mag zijn beste pak aan, want het is pre President Day in Amerika. Bedoelt om alle presidenten in de geschiedenis van de VS te eren. Maar er is meer. Op deze dag eh, zijn er een boel goede muzikanten jarig. Siel, die wordt 55. Maria Mena wordt 32. En Smokey Robinson wordt alweer 78. Al treedt hij nog steeds op alsof hij 20 is. En ook deze Nederlandse topsanger is jarig. Danny de Munk. In dit fragment is hij nog wat jonger, maar vandaag wordt hij 48. En oh ja, ook de fantastische actrice Millie Bobby Brown is jarig. Misschien zegt die naam je niet zoveel, maar kenners die uh, veren al uit hun bed op het moment dat ze deze tune horen. Millie speelt namelijk Eleven. Een van de hoofdrolspelers uh, van de hitserie Stranger Things. En uh, PostNL die komt vandaag met een speciaal postzegelvel... ter ere van het 200-jarig bestaan van het Museum voor Oudheden. Verder zullen vandaag medewerkers, uh, ambulance- en medewerkers stiptheidsacties uitvoeren. En het is de dag dat het Nederlandse publiek afscheid kan nemen... van de man die ons land zo lang bestuurde. Ik zou maar niet zeggen wat ik van mezelf denk... maar wat ik denk wat de mensen denken. Doortastend. En ik denk eh, dat er nog wat mensen zullen zeggen... ja, maar dat sociale gevoel dat heeft toch een beetje gehaperd... met al die harde maatregelen. Tussen 1 uur en 7 uur vandaag... kun je terecht in de Laurentius en elisabeth Kathedraal in Rotterdam... om afscheid te nemen van Ruud Lubbers. Morgen is zijn uitvaart, uitvaartdienst in dezelfde kerk... maar die is besloten. En tot slot zijn de kleuren rood, wit en blauw vandaag jager. Tenminste een soort van. Uh, het is namelijk 81 jaar geleden dat uh, koningin Wilhelmina een uh, koninklijk besluit ondertekende, waarin staat dat de Nederlandse vlag echt bestaat uit rood, wit en blauw. Dat klinkt heel simpel. Maar we hebben echt een bijzondere vlag, volgens vlaggendeskundige Marcel van Westerhoven. De Nederlandse vlag is de op één na oudste vlag die nog steeds uh, in gebruik is. Dan heb ik het over nationale vlag. De oudste vlag is die van Denemarken. Die wordt al sinds de middeleeuwen continu gebruikt. En die van Nederland dateert van het begin van de Gouden Eeuw, zeg maar rond 1570. Dus die is eigenlijk al bijna 450 jaar oud... Um, het is ook de oudste vlag met drie banen. Dus eigenlijk zijn de Nederlanders die als eerste op het idee kwamen... om drie horizontale banen boven elkaar te plaatsen... en dat als vlag te gebruiken. Tot zover mijn blik op 19 februari 2018. Als ik iets over het hoofd heb gezien... of je gewoon even wilt laten weten hoe jouw 19 februari eruit gaat zien... laat het dan vooral even weten via de NPO Radio 1-app. Deun Verstegen. Fris gaan wij ondertussen naar onze verslaggever Ruben van Haften. Die is al een tijdje bij uh, The Lion King. Hij uh, zit daar voor uh, zijn serie Achter de Schermen. En uh, vandaag spreekt hij met René Zinnik-Bergman... de resident director van de Musical. En dan zeg je de resident... de resident wat? <tied> Wat vindt u van de show die u net heeft gezien? Ja, het was geweldig. Ik vond het heel mooi. Ja, ik vond het vooral heel mooi. En vond u René van Zinnik Bergman ook zo goed? Zegt u dat wat? Geen idee wie die beste man is. Mij niet. Nicole, jou? Nee, sorry. Ik ben René van Zinnik Bergman en ik ben Resident Director bij The Lion King. Wat is dat nou precies, een uh, Resident Director? Nou, je moet je voorstellen, een musical is een, uh, is een soort uh, theater... waar ongelooflijk veel dingen tegelijkertijd gebeuren, iedere avond. Dat betekent dat er heel veel uh, organisatie nodig is. Want je hebt altijd te maken met acteurs, zangers en dansers. En een orkest. Hè? Uh, dus het is heel veel werk. En dan is er iemand die dat uh, begeleidt en die, daar, zeg maar, uh, ja, die er eigenlijk voor zorgt dat het allemaal uh, goed blijft gaan... dat het er goed uitziet, dat als er dingen moeten gerepeteerd worden... dat die even opnieuw worden gerepeteerd, et cetera. Dus, dus eigenlijk mijn taak is om ervoor te zorgen... dat als mensen hier naar de show komen kijken... dat die show er eigenlijk altijd heel erg goed uitziet. Ja. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik bedoel, dat zijn we met een heel team. Maar dat is een beetje... Ik ben, er eigenlijk, ik ben daar eindverantwoordelijk voor, zeg maar. Naast Resident Director ben je ook acteur. Ja! ze voor het werk of het meisje? Wat wordt het? Hij haalt dit soort dingen alleen maar uit vanwege zijn ex-vrouw. Aha! Dus jij geeft toe dat er meer was? Wat? Waar ook is, is vuur. Waarom heb je eigenlijk besloten om achter de schermen te gaan werken? Lion King heb ik wel een hele speciale band, want ik heb er zelf in gespeeld ook. Ik ben zelf Scar geweest in Duitsland, eh, lang geleden. En toen daarna hebben ze gevraagd of ik resident wilde worden van de show in Nederland, in dat tijd. Dus dat was in 2004... En toen hij nu weer naar Nederland kwam, werd ik weer benaderd. Van, goh, zou je dat weer willen doen? En toen dacht ik, hé, hey, dat is gek, dat de Lion King, Dat is voor mij eigenlijk al best ver weg. Toen dacht ik, dat is eigenlijk heel erg leuk. Omdat weer, ja, een soort hernieuwde kennismaking. En zo voelt het ook echt. Jij helpt ook bij de repetities van zo'n voorstelling. Hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Je moet eigenlijk zo zien, er zijn drie hoofdstromingen. Dus je hebt een muzikale stroming, je hebt een dansstroming en een spelstroming. Dus je hebt een, de, de musical director dat is degene, de dirigent die, die zorgt dat iedereen weet wat hij moet zingen dan heb je de uh, resident dance supervisor... die zorgt ervoor dat, die, dat de dansers precies weten wat ze we moeten doen. En ik werk aan alle rollen. Dus ik, ben, ik zorg dat dat dan uiteindelijk allemaal samenkomt... als we die scènes gaan repeteren. Dus ik repeteer de scènes ook eerst met de acteurs... en dan komt er steeds meer bij. Dus eerst, dat is namelijk een ander belangrijk ding bij de Lion King... Wat, je echt, uh, wat echt belangrijk is om te vertellen... het is namelijk niet zo dat die mensen alleen maar een rol spelen... Ze spelen een rol, maar ze moeten daarnaast ook leren werken met poppen. Want alles gebeurt met poppen in deze show. Dat maakt het ook een, tot een heel bijzondere show. Dus eigenlijk met de acteurs begin je als acteur... en daarna komt er iets bij, dat is namelijk de poppen. En dan als, dat er, als je dat eenmaal een beetje beheerst, dan komt het ensemble erbij. Dus dan komt alles erbij wat er in de scènes nog meer gebeurt... En dan komt ja, zeg maar, dan plakken we dat. Dan, dan, dan schuif je dat als het ware in elkaar. En dan heb je een geheel. En daar kun je dan uh, zeg maar, ja, aan sleutelen en aan werken. En als laatste, wat wil je eigenlijk aan iedereen meegeven die uh, net begint met acteren? Well, <laughs> dat is een leuke leuk vraag. Uh, bij acteren is het. Echt eigenlijk het allerbelangrijkste uh, dat je... Uh, ja, dat klinkt raar wat ik nu ga zeggen. Maar dat is wel zo dat je goed weet wie je zelf bent. En dat je er altijd voor zorgt dat je dat je, je eigen uh, creativiteit... en je eigen fantasie en je eigen hartstocht leert gebruiken... als je aan een rol werkt. Want dat is eigenlijk waar het allemaal mee begint. Volgende week, en dan uh, hoort u uh, deel 4 uit uh, de serie van uh, Ruben. Dan is hij opnieuw achter het toneel bij The Lion King. En wie die dan spreekt, ja, dat hoort u natuurlijk volgende week. Ik hoorde deze plaat, uh, zag hem vandaag ergens voorbij komen. Alleen de titel, toen dacht ik, ha, dat vraagt al om een beetje zomer. Dus dan uh, neem ik hem ook maar eens mee naar Radio 1. Dit is Joe Cocker. Hot town,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 I'm Tonight is a different world. Go on, we'll find the good. Come on, come on. Kokker is het hier met uh, Summer in the City op NPO Radio 1. En dan gaan we maar eens even schakelen met de andere kant van de wereld. Thomas van Vliet in Zuid-Korea, goedemorgen. Uh, anjong anjong goedemorgen. Hoe is het daarmee met je Zuid-Koreaans? Uh, heel slecht eerlijk gezegd. Met mijn stem gaat het overigens ook een beetje slecht. Ik heb even een uh, virusje te pakken geloof ik. Maar ik red me wel doorheen. Nee, ik, uh, ik, ik ben zelf redelijk taalgevoelig. Maar op een of andere manier kan ik uh, de taal hier niet onthouden. Nee, is het, is het is het, is, een... Omdat het echt een, een totaal ander soort taal is. Zeg maar. Het is niet iets wat je ook nog een beetje op gevoel mee kunt nemen misschien? Ja, en, en ook het is natuurlijk een ander uh, alfabet. Um, en, en als je bijvoorbeeld in, nou, laten we zeggen in Indonesië bent, hebben ze gewoon het westerse alfabet en dan kan je het redelijk proberen na te boodsen. Maar hier zie je streepjes en rondjes en dingen. Ja, dat, dat houdt het snel op. Het is <laughs> toch wat lastiger om dat te lezen. Ja. Hey, uh, normaal zit jij hier natuurlijk elke maandagochtend als presentator van Fries, maar uh, nu in Zuid-Korea voor de Olympische Spelen, waar ook ja. volgens mij een uh, groot nieuwjaar gevierd wordt uh, nu. Uh, nou, het is net voorbij. Uh, het was vooral dit weekend. Uh, Koreanen die, uh, die vieren één keer in het jaar natuurlijk het nieuwjaar. Dat doen wij ook. Alleen zij doen het uh, nu. Uh, altijd een beetje in deze periode van het jaar. Uh, lijkt een beetje op het uh, Chinees uh, nieuwjaar. Um, en dat was de zestiende. En dan de dag ervoor en de dag erna. En, maar je merkt wel dat het hele weekend het leven een beetje plat lag. Uh, en Koreanen zijn hele hardwerkende mensen. Die uh, eigenlijk nooit vrij hebben. Familie niet op kunnen zoeken. Maar met dat nieuwjaar is eigenlijk het enige moment dat ze elkaar op kunnen zoeken. En ik heb, me, ik heb me laten vertellen dat er 36 miljoen mensen... dan uh, ja, door het land reizen naar andere plekken. We wilden dit weekend naar de Noord-Koreaanse grens gaan. Um, maar er was in, letterlijk in het hele land geen huurauto meer te krijgen. Um, nee, is ja. Ja, dus dus dat, dat, dat, dat zit er niet in. Dat gaan we nu volgende week dus doen. Merk je het uh, ook in de restaurants en zo... dat het um, ja, daar een ja. stuk drukker is dan... Ja, het is, waar we zitten in Gangnu, uh, uh, dat is een uh, beetje het noordoosten van het land... daar is het vrij rustig. Het is een beetje een arme streek. Maar alles zat vol, alle restaurantjes staan te vol... waar je normaal uh, echt naar binnen wordt geloodst... door mensen die buiten staan bij de, de, de, de aquaria met kreeften en krabben. <laughs> um, staat dus nu eigenlijk om vol. En wat ook leuk is, is dat... dat um, kijk, wij uh, zijn jarig op de dag dat we geboren zijn. Maar alle Koreanen zijn jarig met nieuwjaar. Um, en dan worden ze een jaar ouder. Dus iedereen, elke Koreaan, is jarig geweest dit weekend. Um, en wat helemaal grappig is, je wordt als baby word je hier in Korea geboren als eenjarige. Wij zijn nul. Ja? Maar als je dus bij wijze van spreken donderdag geboren bent, dan ben je één. En nu ben je al twee, want je hebt oh. je verjaardag al gehad. Oh, dus die, dat telt dat, ik, gewoon. Ze tellen gewoon ineens en, door. Ja. Ja, dat heb ik laten vertellen door een jongen die hier in het hotel werkt. Die is student en die studeert Duitse taal en cultuur in Seoul. En die is door een vriend hier naartoe gehaald... om als tolk en een soort regelaar voor alle toeristen te spelen. En nou, die heeft ons dat allemaal uitgelegd. En uh, ja, ik, ik vroeg hoe oud hij was. Hij is uh, 28... Maar ja, hij kan dus als je kijkt naar. Uh, nou, hij zou 26 kunnen zijn of 27. Dat, dat is een beetje. Um, ja, gissen. Het is een, een beetje een gissen. Van, uh, maar het, ja. er zit in ieder geval niet een verschil tussen van 10 jaar. Dat hij kan zeggen, nou, ik ben misschien 38. Nee, nee dat valt nee, wel nee. mee. Nee, dat, dat, misschien dat hij dat gaat proberen als hij wat ouder wordt. Dat, dat, uh, <laughs> dat is een ander verhaal. Hey, um, even toch terug naar de Olympische Spelen. Want uh, wij, de Hollanders, hebben het afgelopen week best wel goed gedaan. Ja. Met goud voor Sme Visser. Ja, zeven, en, ja. en, en Jorien Ter Mos bijvoorbeeld. Nou, Kleine tegenvallen ook misschien met de zesde plaats van Sven Kramer. Die hadden we stiekem al geteld misschien, die gouden medaille. Ja, nou ja, ik zat dus daar in dat stadion. En uh, dat is de enige wedstrijd waar ik naartoe kan, want de kaartjes zijn duur um, En we dachten van tevoren, nou, bij die wedstrijd, het wordt sowieso legendarisch. Als je het haalt, nou ja, dan, is het een, dan is het een kroon op zijn werk. Heeft hij uh, al die spelen pech gehad met de wissel, met uh, al, al die verhalen die we allemaal kennen... En als het niet lukt, ja dan is het ook... Dit, dit is een wedstrijd waar we over twintig jaar... Uh, een aflevering van andere tijden uh, sport over gaan maken. Dat weet ik, ik zeker. Ik wou zeggen, ik denk dat dat sowieso wel gaat gebeuren. Ja, ja. Uh, uh, ondanks die zesde, die zesde plaats. Maar merk je er... Uh, Iets bij, het, bij het, de sfeer onder de Hollanders. Uh, van dat het goed en slecht is gegaan. eigenlijk de afgelopen week. Nou, ja, kijk. Over, nog over die 10 kilometer. we hadden wel gewoon zilver. dus dat was hartstikke mooi. Maar dit, dit, ja, het verhaal van, van Sven. is natuurlijk. dat zullen we nooit vergeten. Maar je merkte niet heel erg veel van hoor. Uh, van, van als het slecht of het goed gaat. Het is wel in het, in het Hollandhuis. als er een huldiging is. ja, dan gaat het dak er echt af. Ja. En als er geen huldiging is. dan gaat het dak er een beetje af. Want uh, ja, kijk, ik zit hier voor mijn werk. maar mensen betalen. ontzettend veel geld. om hier naartoe te komen. We moeten maanden van tevoren. Uh, kaartjes voor dat Hollandhuis boeken. Ja, die zijn hier. Die laten zich niet even tegenhouden door uh, het gebrek aan medailles. Nee, nee ze, ze willen er ook wel wat leuks van maken. En ja, en, ge geef ze is ongelijk. Ja, ik heb ook een man gesproken die, um, die heel ernstig ziek was en die hier naartoe is gekomen. Want het stond op zijn bucketlist. Ik wil een keer uh, Olympische Spelen meemaken in het Hollandhuis. Uh, hij zei: Ja, het balen dat we geen medaille <laughs> ja, hebben. Maar, uh, ja, hij heeft heel veel andere af. medailles die hij wel kan vieren natuurlijk. Daar. Zo is het. Zo is uh, behalve het, ja. niet van Sven. Zeg jij zat in het stadion. Zitten ze eigenlijk een beetje vol, die stadions? Uh, wisselt. Bij de 10 kilometer was het helemaal afgeladen vol. Um, en dan moet je denken: dan zijn er niet heel veel Nederlanders. Er passen volgens mij 8000 man in het stadion. En dan, uh, ja, dan, dan zitten er misschien uh, 500 Nederlanders in maximaal. Um, maar. Sommige wedstrijden zijn er wat minder mensen. Maar als er Koreanen in het spel zijn, ja, dan zit het stadion vol. Want Koreanen die, die betalen uh, ongeveer een kwart van de, kaar, van de prijs die wij moeten betalen. Um, een wedstrijd nu voor uh, nou, bijvoorbeeld uh, de, de 500 meter die vanmiddag uh, uh, is. Vanavond hier uh, in de, in de Koreaanse tijd. Uh, daar betaal je 100, uh, bijna 190 euro voor. Zo. En de Koreanen betalen 40 euro. Dus ja, dan uh, ga je er wel heen. Ja. En bovendien 500 meter. Ik weet niet of er veel Nederlanders naartoe gaan. Uh, er doen natuurlijk wel, uh, we hebben Smekens, die, ondanks dat hij een hele grote valpartij heeft gehad. Die gaat wel gewoon meedoen. Hopelijk gaat het goed. Um, en uh, meneertje Mulder en uh, Koen voorbij, die doen ook al mee. Maar het, ja, kijk, wij Hollanders, wij zijn van de centen. Hè? Mm -hmm. Ja, dat kunnen we niet ontkennen. De 10 kilometer, Nou, zo'n race duurt uh, nou, 12 minuutjes. Uh, met een uh, beetje de tijd eromheen. Die, die 500 meter, dat zijn 36 renners... dat duurt 40 seconden, dan ben je klaar. Dus, en dan, dus 18 keer 40 seconden en dan, dan is het af. Dus er yep. zit nog een twijl tussen, nou, dan mag je weer naar buiten. We vinden het dus gewoon zonde uh... van ons geld om daar naartoe te gaan eigenlijk. Ja, dat wil, ik, dat wil ik niet zeggen, maar um, uh, ik, ik, wij zijn ook naar de tiende gegaan... want ik krijg je in ieder geval het meeste waar Ja, nou, dat, is, dat is zeker waar. Dat was een prachtige wedstrijd. Daar kan je ni Absoluut. niks op afdoen. Ja. Hey, nou, um, vorige week hadden we het heel even ook over het recept voor bibimbap... dat jij al stiekem ja. in je koffer had gestopt omdat dat zo lekker was. Um, heb je deze week ja, weer... Een soort Koreaanse nasi is dat. Zo kan je het makkelijkst omschrijven. Ja, ik heb wat toegevoegd. Uh, oh, dat is uh, bulgogi. Bulgogi. Uh, neem, neem, neem, neem, neem ons mee, wat is het? Nou, het is eigenlijk uh, ja, gegrild uh, rundvlees, gemarineerd rundvlees. En dat is dan gemarineerd in bijvoorbeeld uh, gember... en er zitten appeltjes doorheen, tuurlijk knoflook en uh, sojasaus. En dat, dat krijg je dan met rijst. Dat heb ik gisteren als ontbijt gegeten. is heel lekker. Het lijkt een beetje op het Nederlands van het zoete Nederlandse stoofvlees... maar dan net o, een beetje een Aziatische randje. Heel erg lekker. Lekker. Nou, uh, kom, ja. het, uh, kom het een keer brengen als je, als je terug bent in uh, Nederland. Ja, dat lijkt me een goed idee. Thomas van Vliet, vanuit Zuid-Korea. Dank je wel. En uh, dan gaan wij naar uh, de scratch muziekdagen. Die zijn uh, elke, elk jaar in, uh, in Leiden. Daar uh, komen mensen binnen, ze leren elkaar kennen, repeteren... en gaan s'avonds meteen een concert geven. Uh, dit is dit jaar de 100ste editie. En onze verslaggeefster Antoinette van der Weert die, die loopt er een dagje rond... en wil wel eens weten hoe het is om in zo'n groot koor daar mee te zingen. de graven van Jan Steen en de ouders van Rembrandt staat dit keer een podium. De hele Pieterskerk is omgetoverd tot een concertzaal. Recht voor me staat een dirigent driftig te zwaaien met zijn stokje. Daarachter zit een orkest van ongeveer 100 man en daar dan weer omheen zit ongeveer 900 man koor. Verdeeld over drie ontzettend grote tribunes met Eén oog kijkend naar de bladmuziek en één oog naar de dirigent. Ik ga maar eens vragen aan het koor hoe dat nou is om mee te mogen zingen hier. Ja, dat is dus heel vet. Dat is dus waarom ik hier weer ben. Het is gewoon heel cool om um, ja, dat je met, met allemaal mensen zo één grote krachtige stem kunt vormen. En dan hier in die kerk met die akoestiek is super. Eén groot feest meteen als je binnenkomt, vanaf het begin. Je bent met zoveel mensen en het gaat vooral om de gezelligheid en het, het samengevoel. En ja, dat is gewoon heel fijn. Heel leuk, geweldig, echt. Je wordt er heel gelukkig van. Gewoon van begin af aan genieten. Het is strak geregeld, maar het is volop genieten en daar gaat het om, denk ik. En jij bent dirigent van dit koor. Ja, dat klopt. Hoe is dat om zo'n groot koor te dirigeren? Nou, het is heel erg leuk. Want je voelt heel veel energie van nou, ongeveer 800, 900 zangers. Er komt tot je. En dat geeft je ook zelf heel veel energie. En inspireert je weer tot nieuwe dingen. En hoe krijg je zo'n grote groep nou onder controle? Nou, onder controle. Je moet nooit iets bewust onder controle proberen te krijgen. Dat gaat vanzelf. Je probeert gewoon de mensen te laten focussen op je die En dan vraag ik wel eens, kijk goed naar mij. En dan maak je dan eens een geintje erover van... hé, hey, u kijkt niet, u kijkt niet, zo met een knipoog. En dan krijg je de op een gegeven moment dat iedereen gaat focussen. En als je dat hebt, dan kunnen we samen muziek maken. Resultaat. Je hoorde een bijdrage van Antoinette van der Weert. Look at all the people. Look at all the people. Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been Lives in a dream waits at the window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 De Beatles en Eleanor Rigby hier op Radio 1. En uh, dat wil ik je even mee, mee terugnemen naar afgelopen vrijdag. Ik wist wel dat ik echt goed was en dat ik fit was. En uh, ja, ik voel me echt goed, maar het moet er altijd gewoon uitkomen. En ja, en dat ik hier win, daar dat, dat, dat, ja, ja, ja, en, ja ik heb geen woorden nee, voor. Nee, sprakeloos was er. Er is Esmeevisser na het winnen van een gouden medaille op de 5000 meter. Rob Lichtenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, oud-trainer van uh, SME en uh, nog steeds betrokken bij haar oude schaatsclub Nut en Vermaak in Lijmuiden. Ja, Het is dat uh, klopt. niet de eerste keer dat jullie uh, schaatsclub een uh, Olympisch kampioen aflevert, hè? Nee, dat is, uh, dat is al uh, een aantal keren eerder gebeurd. Noem eens, noem eens namen. Ja, nou, ik, geen namen, maar wel naam. Oh. Uh, Bob de Jong... Die al vijf keer op de Olympische Spelen staat. Ja, die heeft wel die heeft een mooie traditie heeft die gemaakt, hè? Ja, uh, zeker, ja. Hoe hebben jullie afgelopen week die gouden wedstrijd van SME gevolgd? Um, een aantal uh, clubleden zijn naar, uh, naar Zuid-Korea toegegaan. Die zaten dus ook echt in het stadion. Uh, en um, ja, wij hebben een, uh, een eigen clubhuis hier in Leymuiden... bij de Landijsbaan. En uh, ja, die, uh, die was... Uh, nou, Behoorlijk gevuld, om niet te zeggen, door aan, de, aan, de, aan de nog gevuld. Afgeladen met, vol zou ik willen zeggen. Afgeladen vol, ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja kijk. En, en had je er inderdaad zoiets van, nou die is mee, die kan wel eens, uh, wel eens voor een verrassing zorgen? Um, ja, nou kijk, als je mij dat aan het begin van het seizoen had gevraagd, dan uh, had ik je waarschijnlijk heel glazig aangekeken en gezegd van, nou, voel eens aan je voorhoofd. Um, uh, Naarmate de, de, de, de, de afgelopen de afgelopen maanden eh, eh, zagen we met z'n allen wel dat, dat, dat elke wedstrijd die ze reed beter was dan de vorige. Het ene, ja, ene persoonlijk record en daarmee ook clubrecord eh, eh, werd verbroken. En eh, ja, Eigenlijk hadden we wel uh, stilletjes zoiets van... nou, dit kon wel eens goud worden. Nou, ja, ja. Wat, wat is jullie geheim om dit soort bijzondere talenten af te leveren... die dit kunnen flikken? Um, ja, deels geluk. <laughs> uh, toeval. Dat is een eerlijk van je. Toeval. Ja, nee, maar... Uh, uh, Bob de Jong is natuurlijk een, een, een, een, een enorm talent... En uh, ja, we waren het geluk dat hij uh, lid, lid was van onze ijsclub. Mm -hmm. um, in, in het geval van Esme, um, uh, Ja, Esme is een diesel. Um, dat heeft ze van haar vader. Dat is ook een diesel. Kan ook vreselijk goed lange afstanden rijden. Um, als ik kijk naar de ontwikkeling van Esme, um, Ja, wat daar speelde wat, dat, dat ze, dat ze uh, in een groep terechtgekomen is... al op jonge leeftijd met, uh, uh, met behoorlijk snelle jongens... En um, daarin kon ze makkelijk meekomen. Ze kon die was heel, makkelijk, heel makkelijk volgen. En, en daardoor is het dus eigenlijk um, dat talent is, is, ja, um, kon ook echt, echt um, ingezet worden. Ze, ze kon ook echt um, uh, zichzelf ontwikkelen. Ja, ze, ze heeft bijna te zwaar getraind door altijd achter die mannen aan te rijden. Maar dat hielp hem wel wel om, om extreem sterk te worden, eigenlijk. Ja, en, en um, ik zou niet zeggen te zwaar, want ze kon het gewoon aan. Ja, okay, ze, ja. ze werd dus eigenlijk continu uit haar comfortzone uit haar uh, uh, gehaald. Eigenlijk al op jonge leeftijd, maar zeer zeker dit seizoen. In de groep waar ze terechtgekomen is, zaten echt uh, heel snelle jongens. Uh, en ja, het, het lukt haar gewoon om, om mee te rijden. Misschien ook wel een voordeel dat ze natuurlijk, vrij klein is, waardoor ze dus uh, extra uit de wind... Uh, gereden kon worden. Mm -hmm. uh, maar, maar goed, ze, had, ze hadden gewoon inzicht. En, en, en dat is in dit seizoen uh, uitgekomen, absoluut. Het is wel prachtig inderdaad, dat ze nu gewoon met die gouden medaille uh, daar staat. Gaan jullie er nog huldig op de IJsclub? Ja, ongetwijfeld. Uh, uh, we hebben er nog geen concrete plannen voor. Uh, maar goed, er liggen wel diverse uh, draaiboeken, daarvoor klaar natuurlijk. Kijk... Uh, want we hebben dat al zeker vier keer eerder met het pijltje gehad. Ja, dus jullie weten hoe dat moet. Ze kan, ze kan een, een, een mooie huldiging gaan, gaan verwachten bij haar oude ijsclub. Nut en vermaak. Rob Lichtenberg van die uh, club. Dankjewel. En zometeen het vervolg van Fris hier op Radio 1.